Toen ik aan familieleden, vrienden en collega's zei... we gaan het in de interne keuken over de theremin hebben... waren er een aantal die zegden, de wat? Ik zeg, de theremin, dat ken ik niet. Ja, dat ken je dus wel, want dat komt dus voor... in het toch wel wereldberoemde nummer Good Vibrations... van, uh, van de Beach Boys. En we gaan het over dat instrument hebben... met Geert Wageman. De, de theremin-man, Noem, noemen we jou. Ik, we, we zullen nog even luisteren naar uh, het refrein van uh, Good Vibrations... om duidelijk te zeggen... Fluitje. Dat, dat etherische fluitje, dat is een termijn. Nee? Maar het is geen fluitje, ja. hè? Het is geen fluitje, nee. Het is, het, is, het is eigenlijk de allereerste synthesizer om het simpel te zeggen. Eigenlijk zou je het wel kunnen zeggen, ja. Maar, maar wel de allerzotste meteen ook. Ja, het is echt een heel... het is Niet met toetsen, hè? Ja, het is uh, ook de allervele visueelste. Maar ja, dat zien we op de radio niet natuurlijk. Maar, uh, het is eigenlijk heel spectaculair om, om uh, iemand te, te zien spelen, denk ik. Maar soms geloven ze het niet dat je het speelt, omdat, omdat je het echt niet aanraakt. Hè. Ja. Dus je je zit wel in de lucht, wat bewegingen te maken. Je hebt het dan straks al even uitgelegd aan het begin van het programma, maar een aantal mensen zullen dat niet gehoord hebben. De termijn is een soort van bakje met twee antennes mm -hmm. aan. En hoe bespeel je het? Wel, dus de ene antenne uh, die dient voor de toonhoog. Te controleren. Dus uh, als je dichter met je hand naar, naar die antenne uh, beweegt, dan gaat de toon omhoog. Ja. En die andere antenne is voor het volume. Maar je, je houdt je handen dus niet tegen die antenne, je, je, je beweegt in ja, de lucht. Je kunt dat doen, hè? Uh, maar dat is niet de bedoeling. Maar ik zal het straks wel eens ja, u... demonstreren als, als je er tegenkomt wat er dan maar gebeurt. Doe maar doe maar, zet, zet je achter de TNN, uh -huh. die staat hier een meter achter ons. Dus die ene antenne die rechtop steekt, zoals van een radio vroeger, dat is de toonhoogte. Is het toonhoogte. Ja, dus ja. En dan is er zo een soort, soort cirkeltje wat er uitsteekt aan de linkerkant. Nee, ja. rechterkant voor jou. Ja, dat is, dat is het volume. Dus nu ga ik met mijn linkerhand dichter naar die antenne toe. En dan krijg je een soort van alarmsignaal. wij duiken onder de tafel van het bombardement volgen ja. en nu zal ik één noot spelen en dan met mijn rechterhand omhoog gaan ah ja ja, ja. spectaculair als, als je melodie speelt dan lijkt het inderdaad alsof je staat te dirigeren doe eens wat dat we het zien op de radio Doe dat stukje uit Good Vibrations, ja ja, ja, ja, ja, helemaal. Voor de mensen die het echt willen zien, er staat ook een filmpje op onze site, hè, van, van meneer Theremin. Ja. Die zelf termin speelt. Ja, het is, het is fantastisch. En, maar onder, onder kenners, en daar zitten er hier twee aan tafel, want um, uh, Stijn Deville is ook meegekomen, uh, auteur o, ja. van theater, een theatertekst over het leven van Left Termin. Uh, onder, onder kenners wordt er gediscussieerd of de Beach Boys wel echt een termin hebben gebruikt, of dat ze in stiekem vals We ja, Ze hebben een beetje vals gespeeld. Is dat zeker? Um, ja, ja um, omdat de, de man, ik weet niet wie van de muzikanten bij de Beach Boys dan de termin moest spelen. Maar, um, het probleem bij het bespelen van de termijn is, ja, je raakt het instrument niet aan, dus je hebt ook helemaal geen referentiekader van waar de noten zitten. Hè. Bij een gitaar heb je fretten, dus je weet waar, de, waar je ja. de noten moet ja. vinden. Ja. Ja. En dat is natuurlijk bij uh, een instrument dat je niet aanraakt, helemaal niet zo. Je moet in de lucht... Uh, Inschatten waar, waar de noten zitten. En dat bleek te moeilijk te zijn voor de man in kwestie. Dus <lacht> ze, hebben, ze hebben een, een termin laten ombouwen. Die termin had het zelf ook al, uh, al gedaan in de jaren, in de jaren 20 had Hij had die al een, uh, een fingerboard-termin uh, gebouwd. Er ah zat ja, dus um, dus een termin waar een toetsenbordje aan. Ja, er was geen, geen, uh, geen toetsenbord aan. Het is eigenlijk gewoon een, een, een, uh, een vlak stuk waar je met. met uh, uh, waar wel. ...aanduidingen opstaan van welke noten waar zitten. een beetje met de handen. En dan kan je toch ook zetten van ja, ja, Een soort van strijkplank ja. waar je ja, over moet. inderdaad. Ja, ja. Geert, voor de Beach Boys was het moeilijk. Maar jij, jij draait er je hand niet voor om. Voor de termijn. Ja, dus uh, de Beach Boys hebben vals gespeeld. Maar dat was natuurlijk om niet vals te spelen. Dat ze ja, ja, ja. vals niet <laughs> Om toch Om een woord te Maar Geert... Uh, we praten hier naar aanleiding van uh, LEF, een toneelstuk van, van Brakeland dat al zes jaar oud is, maar dat nu hernomen wordt. Ja. Uh, Stijn heeft dat geschreven. Uh, hij is bij jou terechtgekomen omdat er iemand de Termin moest bespelen, maar jij was helemaal geen terminist of termineur. Nee, nee, en ik wou er ook een beetje zo van tussen, muis en ik dacht van ja, ik ga me er niet belachelijk gaan maken op een podium. Maar uh, Steijn bleef dan toch volharden, en hij zei van ah, dat gaat wel gaan. En ik dacht van ja, maar er is wel een andere versie, zo met een soort van midi-controller, en dat ziet er wel wat uit als een termin. en dat is toch nog iets anders en gemakkelijker. Maar ja, tegenwoordig. Je luidt inderdaad, je, je laat inderdaad gelijk welk geluid in een synthesizer, en je speelt. Ja, ja playbacken of wat. Dat maar is dus fals, uiteindelijk, he? dan de laatste week, heb ik dan toch geprobeerd van... Ik heb hem eigenlijk omgedraaid. Dus omdat ik violist ben, ja. heb ik hem in spiegelbeeld leren spelen. Dus daarmee kon ik het gevoel dat ik heb in mijn linkerhand gebruiken op de termin. En dan dacht ik, ah oké, okay, zo, zo lukt het wel. Ah ja, omdat je... O, als violist met je linkerhand de toonhoogte bepaalt. Juist. En bij de termin is dat eigenlijk, zoals, zoals Leftermin hem ontworpen heeft, is dat eigenlijk je rechterhand. Juist. Maar jij speelt dan op een, hoe moet ik dat noemen, een, link, een linkshandige termin. Ja, je draait het toch gewoon op een heel als je wil. Maar ik vind het ook logischer, omdat eigenlijk de meeste instrumenten uh, bepaal je met je linkerhand de toonhoogte. Maar mag je dat niet zelf kiezen? Of je ik denk dat links ik links of rechts nog, Ik heb dat dan ook gedaan. En, uh, je staat er eigenlijk voor nu, in plaats van achter. Ja, en de knoppen staan dan naar het publiek toe, dus het ziet er nog spectaculair ah, uit. Ja, ja. Het is eigenlijk raar dat Termin daar zelf niet aan gedacht heeft, want dat was zelf ook een violist, geloof ik. Een cellist, was een het cellist? Was een cellist. Maar, maar een van de eerste beroemde uh, Termin-speelsters was Clara Rockmoor. Uh, en dat was wel een violiste die, die omwille van een, uh, een botziekte uh, geen viool meer kon, uh, kon spelen. Um, dus ze moest te veel kracht zetten op haar, op haar uh, gewrichten om, om, om, om de viool uh, ja. vast te houden. Ja, dit is een soort, soort dus, um, elektronische viool voor gehandicapten. Ja, voilà, zo, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Nu, de reden dat ik Geert in de tijd heb overgehaald om, om toch termin te spelen was omdat, omdat uh, um, in de jaren dertig... Uh, Termin met zijn eigen uh, bedrijf, dat de Termin commercialiseerde in, in de Verenigde Staten, mm -hmm. um, reclame maakte met het met het. Uh met de slogan dat, je, dat ieder kind op 14 dagen dit instrument zou kunnen bespelen. Oeh. Toen dacht ik, ja, als ieder kind het op 14 dagen kan, dan moet een, uh, een, een, uh, talent, een getalenteerde muzikant ja, dat, uh, dat zeker ook kunnen. Hoe, hoe zet je dat zelf in? Die, die reclameslogan van Termin, inderdaad, je leert het in 14 dagen. Is dat, is dat reclametaal? Of, of? Maar ik denk wel dat, dat je, als je, als je een muzikaal gevoel hebt, dat je wel er iets kunt uitkrijgen. Hè? Maar, maar de vraag is wat natuurlijk Clara Rockmore, die speelt echt zo van die klassieke muziek, volledig uitgecomponeerd. En, ja, dat, dat, dat kan ik belangen niet eigenlijk. Maar eh, ik kan daar wel zo een, een soort van expressie in steken, ja. dat, dat wel... Ik heb het al wel eens zien staan en zien gebruikt worden op diverse podia bij verschillende groepen. Maar heel vaak als soort van gimmick. Ja, dat dat de toonhoogte het. niet zoveel belang... Bijvoorbeeld How, How Love van Led Zeppelin, dat, dat chaotische middenstuk. Ja. Daar, daar, daar doen ze ook maar wat met, die, met een term in. En het ja, komt dat soms DJ's gebruiken dat dan ook een beetje eerder als visueel effect. Een beetje op en af. Woe woe woe, ja. En dat is dan eigenlijk... Om wel. te lachen. Ja, om oh. te lachen indruk te maken, Ja, want je zei daarnet dat je je eigenlijk een beetje geneerde om Teremien te spelen, hè, mm -hmm. op het podium. Is dat toch met het citroonoze luidt ook wel, hè? Dat kan zijn. Ik zie dat zelf niet, natuurlijk, als dat wel <laughs> de andere kant. Nee, waarom? ik vind het wonderbaarlijk. Dit lijkt me zoiets, dat, dat moet een, een zotte uitvinder in zijn garage uitvinden. Eén exemplaar, één exemplaar en gedaan. Maar dat het maar, echt een instrument is dat vandaag nog altijd verkocht wordt, dat vind ik zo wonderlijk. Hè? Het is zelfs een rage geweest, een jaar of tien geleden. En, en ook, ja, uh, ik weet niet exact in welk jaar termin gestorven is, maar een jaar of zo, een jaar of 93, tien. 93. Of voilà. 93 dus, en en dan, dan is die figuur terug in de media, in ja. de belangstelling gekomen. En, en dan heb je terug een, een Termin rage gehad. Ja, en, en, en Sven, er is gecomponeerd voor Termin, door heel ernstige componisten. Uh, we hebben een stukje van uh, Shostakovich klaarstaan. Het komt uit een, uit een film die Otna heet in het Russisch. Ik weet eigenlijk niet wat dat uh, wil zeggen in het Nederlands. Ik heb er vast luisteraars uh, die dat wel weten. De Sneeuwstorm. Luister. Daar heb je hem al. De termin. Dat is toch een science fiction film, mag ik kopen. Ik weet het niet. Het grappige is wel dat... Leon Termin uh, nog een, een andere uitvinding heeft gedaan die Boeraan heet, wat sneeuwstorm betekent. Is het waar? En wat voor, wat voor een ding was het? Ja, Dat was een spionagetoestel. Nou, misschien... <laughs> daar gaan we het straks meer over. <laughs> maar Sven vroeg daar net wat voor een soort van film is. is het? Ik weet het niet, ik heb het niet gezien, maar afgaande op, op deze muziek is het een griezelfilm. Hè? De Termin, dat associeer ik met spoken. <laughs> In de jaren 50 is dat heel veel gebruikt in, in van die horrorfilms eigenlijk. En van die, van, van die ja, science-fiction-achtige ja, ja, ja, dat vooral. Toestanden. Toestanden. Ik zie meteen een vliegende schotel voorbij komen. Ja. Invaders from Mars en dat soort ja. van toestanden. Ja. En dan is het gedaan. Je kan daar toch geen liefdesliedje op spelen. Ja, ik vind dat eigenlijk een terechte vraag. Van, is dit een instrument of is dit een gimmickje? Nou, ik denk dat dat zeker een instrument is. Hè. Uh, je kunt er heel goed mee fraseren. Je kunt door vibrato er wel een, een verhaal in steken. Het is, ook, het is altijd een beetje vals, toch ook? Het is... uh, ja, de, eigenlijk, ik vind dat dat er een, een beetje bij hoort. Uh, Clara Rockmore die, die, die speelde dat zo ongelooflijk accuraat. Uh, maar ik, ik hoor dat de bananen niet meer graag. Dan is het zo precies. Uh, dat ah, ik het heel niet goed met een synthesizer is. doen of zo. Ja. Allee, niet dat je bewust vals gaat spelen, maar het is zo moeilijk genoeg om, om, om juist te spelen. Laat eens iets uh, horen. Laten we... Dat... Iets vals of iets... Nee, dat <laughs> op, op, op muziek lijkt. <laughs> Oké. Okay. Ik zal een improvisatie doen. Maar Geert, een, het nadeel aan improvisatie is, dat is altijd juist. Ja. Dat, dat spelen, is, ja. spelen is iets wat we kennen, of wat we moeten kunnen herkennen. Dat was rood bordje, tik, taan het raam, tik, tik, ja, ja, dat was ja, het, dat het ja. familie. Stel dat open voor verzoeknummers. Nee, doe maar wat. Ah, verzoeken. ik heb er erin. Ik zei daar net, want ik ga mezelf corrigeren. Dat je kan daar geen liefdesliedjes op spelen. Je kan dat wel, bedacht ik nu plots. Het, misschien wel het allerberoemdste, hoewel heel droevige. Plezier d'amour? Nee, nummer me pas. Ja, dat ja. van Bril, dat begint en eindigt toch met een termin. Dat, dat begint ja. met een therämie, ja. Kan je dat spelen? Ja, maar moet die melodie eerst eens inbeelden. Dat is niet echt zo'n Termin Minded Melodie. Excuus. Excuus. In dat nummer wordt de Termin eigenlijk ook als effect gebruikt. Niet als. Ja, het is ook de intro. Dus de melodie zelf wordt niet door Termin gespeeld. En dat is eigenlijk de moeilijkheid van Termin, is staccato. Dus de vogeltjes dansen zou heel moeilijk zijn. Ja, nee, oh, Ik hoop dat Dus Termin wordt meestal gebruikt gebruikt voor van die lange, geleidende bijvoorbeeld Plezier d'amour, dat zou wel gaan. Allez, voor plezier d'amour. Oh, dat, dat was mijn eerste poging. Dat was plezier der het is waar. Maar het zijn altijd inderdaad van die naar elkaar toe glijdende tonen. Maar ik heb een filmpje gezien van die mevrouw Clara Rockwell, hoe heet ze, Rockmore, Rockmore. Rockmore. Rockmore. Rockmore op, op, op het internet. En zij deed van die... Jij speelt met je vlakke hand, hè. Jij, jij beweegt je vlakke hand naar de antenne toe. Zij deed dat met, met haar individuele vingers. En ze maakte van die trapbewegingen met haar vingers, zodat hmm. dat ze... ...toch van die tonale stapjes het. Ja. Dat is ook eigenlijk de enige die, die daar tot nu toe... ...in de geschiedenis van de termen spelers... ...daarin sloeg eigenlijk. Dus, ah, ja. Ja. Zeg, je ging dat net ook tonen hoe, hoe, hoe het klinkt... ...als je die antennes aanraakt. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Vogeltjes. Bon. Oh. <laughs> <laughs> Ja, mooi hè. Mooi hè, ja, ja, ja. effectjes. Je hebt tijdens, uh, toen we nog niet bezig waren, tijdens het nieuws, heb je de Brabantzonne gespeeld. Mm -hmm. Doe dat nog eens. De echte Brabantzonne? Ja, uh, die van... Die van de termen. Ja. <laughs> nee, doe de echte ja, maar. De echte Ik stel me zo'n ufo voor die ons probeert gunstig te stemmen in ziekenland. Het is trouwens maniek... interessant misschien om te weten dat de naam Termin komt eigenlijk van Zuid-Frankrijk. Termen is zijn oorspronkelijke naam, dus er zit wel een soort van link natuurlijk. Wacht, wacht. Termin is van de Russen? Ja, ja maar zijn de familie van, komt oorspronkelijk uit Zuid-Frankrijk. Ja. Dus termen van de warmwaterbronnen. Ah, warm dus uh, <laughs> ja, ja, ja. niets is toevallig. Ja. Oké, okay. de aanleiding om met jullie te praten is, is dat stuk Lef... dat Braakland herneemt vanaf volgend weekend. Vanaf uh, volgend weekend, ja. Uh, Rudy Trouvé speelt ook mee in het stuk, mm -hmm. geloof ik. Ook een multi-instrumentalist, net als jij. Hè? Mm -hmm. Hoe zijn jullie overeengekomen wie het voorrecht zou genieten... om de term in te mogen bespelen? Strooi en trek en wie het kortste trok. Ja, uh... hij, hij kan toch ook uit de voeten met alles? Dat is een... nee, eigenlijk lag het een beetje voor de hand, dat, omdat ik viool speelde, dat, dat, dat, dat ik dat zou doen. En Rudy had niet echt ambitie om terminspeler te worden. <laughs> die heeft trouwens zelf een, een imitatie van die klank gemaakt op, op zijn snaarinstrumenten met een ibo, een, e een elektronische strijkstok. Ja, en dat, dat lijkt ook een beetje op een term in. Oké, okay, we hebben het over het instrument gehad. Wat wezenlijk interessant, waar we het nog niet hebben over gehad, is de geschiedenis van die man. Lev je zei het al daarnet, Sten, die is gestorven in 1993. Hij is geboren op het eind van de 19e eeuw. Die heeft dus de volledige 20e eeuw overspannen in Rusland. Hij heeft een sneeuwstorm uitgevonden. Heeft een sneeuwstorm uitgevonden. Hij is begonnen als soldaat bij de tsaren. Hij heeft de Russische revolutie meegemaakt. Hij heeft twee wereldoorlogen meegemaakt. Hij heeft de muur zien vallen. En dan heeft hij de geest gegeven. Of enfin, het is een, het is een Ola, leven waar we het ook niet meer over te hebben. <laughs> daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want het is een geweldig leven. Ja. Tot na.